Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vragen aan minister Grapperhaus de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt. Die pleitte eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk. Het weer, flinke periode met zon, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 7 graden, ook morgen geregeld zon. Zondag meer bewolking, het blijft wel droog en het wordt 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Dit is er de hart van de ANWB. Voor de keteltunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de keteltunnel. Kwartier vertraging over 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht. 5 minuten vertraging nog bij de Meren. De weg is weer vrij. Ook 5 minuten op de A15 Gorkum Rotterdam bij Sliedrecht West. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik had natuurlijk te zeggen, openingsnummer. Patricia Kaars, Franse zangeres, stans, Af en toe een beetje jazzy.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 Die, die Bel, technisch probleem opgelost.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 Don't let the obstacles in your way take you down It's just a puzzle You've got this Don't let the doubters you encounter fill you with fear Don't let them steer This is yours You've got got this They don't understand it yet Go on and get it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 Michel, Bani Bila en Meg Elker.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 He's not warm when he's away Ain't no sunshine when he's gone He always gone to long Anytime he goes away Wonder this time where he's gone Wonder if he's gone to stay Time he goes away. Ain't no sunshine when he's gone. He's not a warm when. This house just ain't no home Anytime he goes away Anytime he goes away Anytime he goes away Anytime, he goes away. Anytime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 En nummertje theme for Sam.